Nou, bij mijn linkeroor, wat is dat? Het is mijn nieuwe oorbel. Die prikt in mijn huid. Dat doet een klein beetje pijn. Hé, hey, goedemorgen, een uh, nieuwe week en. Jongens, uh, hey. is hier wat aan de hand bij mijn mengpaneel. Ik kom hier binnen op maandagochtend en ik druk op een knopje en je hoort helemaal niks. Hoor je dat? Ja, je hoort mij slaan op dat mengpaneel, maar er komt verder geen geluid uit. Doe deze dan wel. Even kijken hoor. Van ja, die doet dat wel. Van Dat vind ik helemaal niet zo erg, weet je wat? Doen we dus zo? Zo, goedemorgen! Ja, een nieuwe week, een nieuwe dag en uh, nieuwe kansen. En misschien tijd voor een nieuwe mengpaneel. Hé, hey, grijp die kansen. Ik dans, ik dans, ik huppel en ik spring. Ik draai een pirouette en ik zing. Bonden, ja! Een dans alleen of in een ringelrij. Heel terug en dan hoppla weer heel blij. Zo meteen over de technische dienst bellen, hoor. Hé, hey, fijn weekend gehad. Ik hoop van wel. 4610973. Dat telefoonnummer ken je, dat is de WhatsApp-nummer. Uh, waarmee je contact kunt hebben met de studio. En hij doet het weer. Dus dat werkt dan weer wel door WhatsApp. Dat is weer fijn. Ik dans alleen, in een grote kring. En als ik moe ben, sta ik even stil. En dan slaat de onzekerheid toe, hè. Zal dit knopje het dan wel doen? Ja, die doet het. Oh, het is maar één knopje wat niet werkt hier. Ah, een klein beetje opstartprobleempjes. Hoort natuurlijk wel een klein beetje bij een maandag. En het is uh, Ook weer geen ramp natuurlijk, hè. Bijzonder goede tot 9 uur zit dit Kooi en ik maak je lekker wakker.